Mogituigen melden dat het toestel kort voor de landing een gebouw raakte en vervolgens in brand vloog. In een vliegtuig zouden niet alleen Nigerianen hebben gezeten. Het reddingswerk op de grond werd bemoeilijkt doordat duizenden mensen naar de plaats van het ongeluk gingen om te kijken hoe de brandweer het vuur bestrijdt. In Wassenaar is oud politicus Jan Gmelig Meiling overleden. Hij was staatssecretaris van Defensie voor de VVD in het eerste kabinet Kok en schorte de opkomstplicht op.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 wb verkeersinformatie Door de regen in het westen van het land is de spits wat drukker dan normaal. Er staat nu 170 kilometer file. Ik noem de bijzonderheden. Vrij lang is de file op de A2. Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht staat 5 kilometer. Op de A7 hoorn richting Zaandam. Voor het knoopend Zaandam 4 kilometer. Aansluitend op de A8 richting Amsterdam. Voor het knoopend Koenplein 7 kilometer. Heeft te maken met de langere files op de A10. De ring van Amsterdam. Daar staat tussenaf het Volendam en de Zeeburgertunnel 3 kilometer. Daar is de rechter de ook dicht. Ook bij de nog was een tijdje... een rijschrook dicht. Op de A9 ook maar richting Amstelveen... tussen Bevenwijk en Knopend Badhoofdorp 8 kilometer. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen... nog 9 kilometer. En op de A16 Breda richting Rotterdam... staat voor het Knopend-Ebrechtseplein 5 kilometer. Zo'n auto's stilgevallen, er zijn daar twee rijschroken dicht.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 Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over acht. Oranje vertrekt vanmiddag naar Polen voor het EK. Dat vrijdag begint en dat merken de elektronica-winkels ook. Grote televisies gaan als warme broodjes over de toonbak. Straks meer eerst naar Syrië, waar het regime van Assad van geen wijken wil weten. The president Assad is de guarantor van stabiliteit. Hij is de one who should be and is... Leading a transformation process for Syria. Terreur in Syrië breidt zich uit, dat zei president Assad gisteren... tot het nieuwe parlement dat hem, ondanks zijn grimmige boodschap... warm onthaalde. APPLAUS Applaus. Assad zei dat Syrië een echte oorlog te wachten staat van buitenaf die nog deze wat. Ik praat erover door met Maurits Berger, Arabist aan de Universiteit Leiden. Meneer Berger, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Assad zegt niet zomaar dingen. Uh, waarom spreekt hij van een, een echte oorlog van buitenaf? Waarom, waarom doet hij dat? Omdat hij dat ook echt zo uh, voelt en vindt. En uh, dat... Daarin volgt je al een langere traditie die Syrië heeft dat ze zich altijd al heel erg bedreigd voelen door landen om hen heen. En dat die landen ook uh, Syrië van binnenuit proberen uh, uh, open te breken. En als je dat echt als mindset hebt, als dat in je hoofd zit, dan, uh, dan zie je dat ook steeds gebeuren. En nu bij uitstek. Dus en het feit ook dat de, de, de hele wereld. Uh, ...of een groot deel van de wereld en steeds weer geconfronteerd met, met van je moet, je moet ermee ophouden, dit wordt een oorlog, je bent enzovoort enzovoort. Dat ziet je alleen maar als tekenen van ja, zie je wel. Ik heb ja, met, met lokale opstanden te maken en de hele wereld begint hun te steunen en er zijn berichten over wapenleveranties. Wij, Syrië, zijn in oorlog. En ik denk dat heel veel... Met, dat is niet alleen hij in zijn hoofd. Ik denk dat heel veel Syriërs dat ook vinden. En vandaar ook zo'n enorm applaus. Ja, want zien we dat ook terug eh, in en om Syrië... dat landen als Saudi-Arabië en Libanon zich... Eh, op de een of andere manier met dit conflict bemoeien? Oh, iedereen bemoeit zich inmiddels met conflict. En uh, al is het maar omdat de regio als ze dood is... dat, dat, dat er een... een, een, een ja, een vaartje buskruid daar ontploft. Ja. En die kans is nu aanzienlijk groot. Dus, uh, het is niet vreemd dat mensen zich ermee bemoeien. Het is ook zo in de, de geest van de Arabische lente om dat woord maar te gebruiken. Dat mensen ook denken van ja maar Syrië is bij uitstek een land waar zoveel mis is met het regime. Ja, dat mag echt wel iets gaan veranderen. En het feit dat dan het regime zichzelf ingraaft. Is, is de aanzet geweest tot, tot, tot, tot het conflict. En dat mensen uh, de Arabische wereld met name eromheen ook ziet van ja, maar hier, hier klopt een paar dingen niet. Ja. Ja, en u zegt, um, zijn woorden werden, uh, nou ja, dat konden we ook horen, warm ontvangen. Zullen we het zomaar omschrijven? In ieder geval in het parlement. Steunt het volk of een deel van het volk uh, Assad? Ja, ja, zeker. En, ja, maar, uh, ja, het woord steunen is zo gek. Ik denk heel veel mensen uh, die absoluut mordicus tegen Assad zijn. Uh, nog steeds niet willen dat hij weggaat. Dus het is het kiezen tussen twee kwaden, wat heel erg speelt in Syrië. En ik, ik weet zelf nog toen, toen, dat uh, bij de inval van in Irak van de Arabisch Engelse troepen, dat ik uh, Syrische vrienden die echt absoluut tegen het regime waren, dat ik vroeg, goh, wat vinden jullie ervan als ze nou even doorlopen, en het hier ook een beetje? Een ab nee. Dat was niet aan de orde, dat mocht niet, want wij zijn helemaal tegen Assad. Maar als je nu Assad echt op deze manier wipt, dan uh, valt de boel in elkaar. Nou, en die angst speelt nog steeds. Dus er zijn genoeg mensen die tegen Assad zijn, ja. die nog steeds voor hem zijn. Om het ja, paradox precies. maar zo te gebruiken. Uh, ja, ik weet niet of u het interview met de woordvoerder van de Syrische regime heeft gehoord, van Sander ja. van Hoorn. Maar die, die zin speelt daar ook op. Hè? Ja, als precies. Assad weggaat en het gebeurt chaotisch, dan uh, staat het volk nog meer, veel meer slechts te wachten. Ja, nou, ja nou, dat, nou is dat wel uh, uh, het geluid wat alle dictators hebben laten horen. Mubarak zei dat ook, alle anderen zeiden, zeiden dat ook. Ja, het, het, is, het is mijzelf als dictator of, of, of de zonvloed. Uh -huh. Alleen in Syrië um, is dat een, toch wel heel erg reëel. Uh, scenario. Want daar staan ook... bevolkingsgroepen tegenover elkaar, de ja, Aleïwiten en de Sloed. Het, uh, het land is heel verdeeld, of alle. maar het heeft ook een hele lange geschiedenis van een dictatuur met, uh, die zichzelf in stand gehouden heeft met een, een veelheid aan geheime diensten die allemaal een soort statieachtige trainingen achter de kiezen hebben. Ja. En dat houdt zichzelf op die manier in stand als verdeelde natie. Want er wordt nu heel erg ingespeeld steeds op van... ja, je hebt de christenen tegenover de Alawiten... en tegenover de Soenieten. Nee. Er, er zijn meer verdelingen dan alleen dat. Dat is iets te, te veel iets uit te de simpel. oude doos. Uh, dan hebben we het nog niet eens gehad over... nou, heel eventjes over het eventueel verspreiden... in de regio van uh, dit conflict. Uh, we hebben de gevechten in Libanon gezien. Problemen die in Syrië. Want het lijkt wel alsof daar alleen maar verliezers kunnen ontstaan, uiteindelijk. Eh, en nu ook al. Wat gebeurt er met de regio? Bijvoorbeeld als eh, Assad vertrekt? Als. Nou ja, als als dat vertrekt, dan hoopt iedereen dat we dan eindelijk verder kunnen met een, met een ander soort regime. Nee, maar u bedoelt als echt de vlam in de pan slaat en dus de burgeroorlog in Syrië, wat, wat voor een invloed dat heeft in de landen omheen, mm -hmm. vind ik heel erg moeilijk om te zeggen. Uh, er wordt nu erg gekeken naar Libanon, en want er zijn wat hier en daar wat rellen uitgebroken tussen aanhangers en tegenstanders. Ik weet dan niet of dat betekent dat een conflict overslaat. Waar ik veel bang voor ben, is dat er gebruikt gaat worden van een machtsvacuum in dat gebied, dat Israël Bijvoorbeeld als de dood is, dat uh, Iran dan, eh, die hebben al heel lang goede banden met Syrië, dat die, uh, dat die binnenlopen en dan, voor je het weet, niet, niet met een leger, maar wel geïnfiltreerd uh, aan de noordgrens van Israël staan. Mm -hmm. Ik denk dat Saudi-Arabië uh, daar even bang voor is. Uh, ik denk dat Turkije zijn zuidgrenzen, met name zijn watergebieden, wil veiligstellen. Nou, dus ik denk dat allerlei dat soort belangen gaan spelen, waardoor mensen het conflict of landen, het conflict ingezogen worden. Niet echt een prettig scenario. Maurits Helemaal Berger, euh, ik ga u nog vaker spreken, vermoed ik. Arabist aan de Universiteit van Leiden. Dank voor nu. Graag gedaan. Het is veertien minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Terug naar eigen land. Het moet namelijk voor iedereen een stuk makkelijker worden... om informatie, of gevoelige informatie, op te vragen bij de overheid... en andere instellingen. Dat is de wil van GroenLinks. De partij vindt dat er nu te veel informatie geheim blijft... of pas via allerlei moeilijke procedures te achterhalen is. Mariko Peters, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan denk ik meteen aan de wet openbaarheid van bestuur, de WOP. Um, ja. Dat moet volgens u allemaal makkelijker? Ja, precies. Die oude WOP die gaat op de schop. We hebben een uh, mooie nieuwe wet voor de vrijheid van informatie, een nieuwe wet geschreven. Met een recht op toegang tot informatie, met een plicht van de overheden om heel veel meer informatie en open data automatisch digitaal te openbaren. En uh, we hebben de uitzondering uh, goed uh, aangepakt en ingeperkt. Ja, dus het, kunt u zo'n situatie schetsen um, in het verleden en in de toekomst? Wat, wat zal er makkelijker gaan? Informatie die typisch uh, geheim gehouden werd, dat zijn uh, rapporten met contra-indicaties die waarschuwen voor risico's, financiële, technische, juridische. Denk bijvoorbeeld aan grote ICT-projecten, denk bijvoorbeeld aan grote aanbestedingen, denk aan het patiëntendossier, aan de HSL, mm -hmm. aan, uh, aan de bouw van garages in gemeenten. Uh, dat soort informatie wordt tijdens de besluitvorming typisch achtergehouden. Komt alleen boven water jaren later als er iets mis blijkt te zijn gegaan, als er miljoenen zoek zijn. Waar een uh, digitale uh, open samenleving natuurlijk sterker van wordt, is als je dat soort informatie vroeger durfde delen. Dus durfde vertrouwen op de burgers die dan meekijken, meedenken. En dat je je dus eerder durft te verantwoorden. Uh, die oude Wop, um, die had een heel ander stelsel. Die dacht, informatie is een gunst. Daar moeten ze over nadenken of we dat wel durven te delen. En deze wet, die gooit dat radicaal om. Ja, u wil duidelijk meer openheid en transparantie. Ja. Maar er dan er wel... Ook. Ja. Er komt ook een onafhankelijke rond, een informatiecommissaris, naar voorbeeld van andere landen in Europa, die daar dan ook op zal toezien dat overheden eh, goed in de gaten hebben welke soort informatie ze moeten delen en dat die burgers kan helpen om die informatie makkelijk te krijgen. Oké, okay, maar geldt dat dan voor iedereen? Want dat zou ook een risico kunnen zijn, dat, ik noem maar even, iedere crimineel nu een WOP-verzoek kan doen om eh, aan gevoelige informatie te komen. Ja, natuurlijk de keerzijde van openbaarheid en uh, publieke informatie is uh, gesloten informatie. Dat is natuurlijk privacy, maar ook veiligheidsgevoelige informatie of uh, uh, gezondheidsgevoelige uh, informatie. Uh, dat soort informatie, daar zijn uitzonderingen voor. En die moet uh, vanwege deze legitieme belangen, die je ook moet uh, beschermen, um, geheim kunnen blijven. Maar dan moet je dat wel per geval kunnen motiveren dat dat het geval is. Nu heb je nog dat overheden zich vaak kunnen schuilen achter automatische uitzonderingsgrond. Uh -huh. Dat valt weg. Je moet aantonen. In dit geval moet een ander belang voorgaan. Sorry. Nu okay. uh, dus zijn er soms kosten verbonden aan een WOP-verzoek. Uh, moet dat volgens u ook anders worden? Ja, hier loopt Nederland internationaal echt achter. Er zijn uh, uh, allerlei internationale standaarden en verdragen... die zeggen dat informatie kosteloos toegankelijk moet zijn... als het publieke informatie is. Die is al van de burger. Uh -huh. Nederland had dat al wel geregeld op rijksniveau van de ministeries. Maar gemeenten en andere instanties... die konden daar soms nog hoge uh, rekeningen voor vragen... Dat grappen we. Dus informatie wordt nu kosteloos... tegen marginale vertrekkingskosten toegankelijk. Oké. Okay. En heeft u al koppen geteld? Heeft u meer eruit? Nou, dat wordt natuurlijk niet spannend. Ik was het aan het schrijven toen er nog geen verkiezingen in zicht waren. Ja. Toen hebben uh, uh, veel partijen uh, ook samen een meerderheid aangegeven hier belangstelling voor te hebben. En ook echt meer openbaarheid te willen. Nou, ik hoop natuurlijk dat die meerderheid na de verkiezingen ook weer uh, goed in de Kamer vertegenwoordigd is. Ik hoop uh, op veel mee ondertekenaars, uh, zodat ze deze wet vanuit het parlement uh, um, kunnen maken. Michael Peters, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Dank u. Graag gedaan. Letten op de kleintjes. Nou, liever niet tijdens het EK. Dat zeggen verkopers van toestellen. Hoort u zo meer over? Jolanda van der Velden, is het nog steeds druk? Het is uh, ja, 180 kilometer, staat de teller nu op. Dus uh, ja, regen in de ochtendspits op maandag is eigenlijk het... Uh, ja. Nee, slecht scenario. Slecht scenario, ja. die zocht ik. Uh, vooral ook rond Amsterdam geeft het extra vertraging. Een ander probleem daarbij is bij de Zeeburger Tunnel. Daar staat een vrachtwagen stil. Die kan daar nog eventjes niet weg. Uh, verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden... nu via de westkant van Amsterdam, via de A10 West en de A10 Zuid... via de Koentunnel. Verder niet al te veel bijzonderheden. We hadden net op de A16 van Breda naar Rotterdam ook even een probleempje. Daar waren twee rijstroken dicht... <coughs> die zijn inmiddels, nou ja... Volgens mij haal je het einde niet. Uh, jawel, joh, joh. jawel, we komen er wel. <laughs> uh, die zijn weer open, maar het gevolg is wel... acht kilometer tussen Hendrik Ido Ambacht en de Van Brienenoordbrug. Noordbrug. Heel goed. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het EK Voetbal gaat uh, nou, bijna beginnen. Vanmiddag vliegt Oranje naar Polen... en zaterdag spelen we de eerste wedstrijd al tegen Denemarken. André Ooyer speelde twee jaar geleden nog op het WK Voetbal... waar uh, Nederland tweede werd, weet u nog. Meneer Ooyer, goedemorgen. Maar eens even naar de dag van vandaag, want um, met uw ervaring, hoe ziet zo'n dag van vertrek eruit voor de spelers? Nou ja, wij gaan, uh, we komen op een bepaald tijdstip bij elkaar. We laten het precies eens, weet ik niet, maar het zal rond de lunch zijn. En dan is het meestal, uh, ja, de vrouwen, de kinderen, de, de mensen eromheen, die gaan, uh, die gaan allemaal mee. En dan uh, komen we bij elkaar in, uh, in een hotel in Amsterdam of op Schiphol, een van de twee werkwaarts we afsamelen dit keer. Mm -hmm. En dan van daaruit is het uh, vertrek naar, uh, naar het land waar het uh, toernooi gespeeld wordt. En, en wat voor gevoel geeft dat? Want je neemt toch ook even afscheid hè, van familie? Ja, ook dat. Dit is vooral het gevoel dat het, uh, dat het daadwerkelijk echt gaat beginnen. De hele uh, voorbereidingsperiode die ervoor staat, die uh, wel terug gaat. De hele periode die ervoor gaat, die, uh, ja, dat is toch vriendschappelijk voetbal. Hè? Het is voorbereiding, er wordt hard getraind. En dan, ja, je leeft naar een bepaald doel toe en dat is het eindtoernooi. Ja. En uiteindelijk wil je daarheen. Dus op het moment dat het de vertrekdag daar is, dan ben je blij dat het begint en dat die periode achter de rug is. Dus dan krijgen vrouwen en kinderen kussen, dan moet het maar gebeuren. <lacht> ja, dan moet het gaan Wegwezen. gebeuren. En nu, een, een, EK, een EK is uiteindelijk, uh, ja, maar het is niet maart, maar het duurt in principe een maand. En een week, is natuurlijk vaak wat langer. Dat is natuurlijk een week of zes, zeven. Ja. En uh, ja, het is, is altijd maar weer even de vraag hoe lang het er nooit duurt natuurlijk. Je kan er na uh, een week uitgeschakeld zijn, dat je drie wedstrijden terug en dat je eruit bent. En dan ben je op huid naar huis en dan uh, keer je weer met vakantie. En uh, het kan ook zomaar zijn dat je de finale haalt zoals twee jaar geleden. En dan ben je gewoon echt lang van huis. Dus het is wel even gezellig om, uh, om met z'n allen goed afscheid te nemen. Ja. En, en uh, hoe zit het? Want de spelers zijn nu al even in trainingskamp. Uh, beginnen er dan ook wat irritaties te ontstaan? Want het is toch wennen hè, aan elkaar. Met de spelers onderling bedoel je? Ja. Ja, maar dan ben je wel als, als ploeg zijn ben je daar wel aan gewend. Als spelers zijn ook. Je bent al zo lang... Doe je dat beroep om het zo maar te noemen. En het is iets wat je met liefde uitvoert. En uh, iedereen die heeft... Uh, ...heb maar één doel voor ogen... ...dat is uiteindelijk proberen Europese kampioen te worden. Ja. Dat is ook wel leuk en eventjes lekker om uit bij je eigen club weg te zijn. De meeste jongens voetbal in het buitenland... Er zijn toch ook andere culturen en is ook wel even lekker om even inderdaad, er gaat altijd een heerlijke een kok mee die heerlijk eten maakt. Mm. Dus wat dat betreft is het ook wel even lekker om inderdaad die andijfjes tampot en een haakballetje te eten in plaats van de, de andere voedsels van de culturen. Ja, en um, ik hoorde net we, U zei, je zei we. Voel je nog zo onderdeel van, uh, van Oranje? Ja, maar dat zal altijd zo blijven toch. Dat, uh, dat is, je, bent, je bent zelf oud internationaal, je bent zelf uh, profvoetballer geweest. Je kent nog veel van die jongens, dus dat zal het, altijd, zal het altijd wel weer blijven, denk ik. Ja. Hoe is het dan om, om nu thuis te kijken? Ja, dat is wel even wennen, inderdaad. Dus uh, zeker nu je zelf ook net helemaal gestopt bent met voetballen. Dus zal het wel even wennen zijn, inderdaad. Ik was uh, van de week even in het hotel om, uh, uh, uh, waar de jongens waren om uh, naar Jorda te schooldragen. Oh. Uh, <laughs> maar ik was van de week even in het hotel om, um, om nog wat op te halen, kaartjes op te halen voor die wedstrijd. Dus spreek je al die jongens even. En ja, dan loop je daarna loop je de deur uit en dan denk je wel bij jezelf van ja, weet je, ik had eigenlijk uh, het is best wel leuk om nog even daar te blijven en, uh, en weer mee te doen. Ja. Dus het is wel even wennen inderdaad, ja. ja. En uh, voor de jongens, zo'n laatste voorbereidingsweek voor de eerste wedstrijd op het toernooi, wat doe je dan eigenlijk nog? Ben, ja, want het, het lijkt me, ja, het ben je dan nog even fine finetunen? Nou, maar het is, nu, het, is, het is nu natuurlijk een beetje aftasten, allemaal naar elkaar toe. Om uh, ja, wie gaat er spelen en hoe gaan we spelen, welke tactiek gaat eruit komen? Ja, dat is nu wel een klein beetje bekend. Dus de laatste weken is het echt gewoon: uh, ja, puntjes op de i's zetten en, uh, en, en goed voorbereiden naar die wedstrijd dun toe. Het is niet alleen de eerste wedstrijd, er komen er natuurlijk hopelijk nog veel meer. Dus ja, dat is gewoon echt voorbereiden en gewoon uh, genieten en uh, een beetje aanpassen aan het hotel waar je zit in het ding. en de wel... dingen. Ik, ik heb het altijd wel heel erg als heel leuk ervaring, in ieder geval. Nou, uh... Fijn dat je even bij ons in de uitzending wilde vertellen over hoe het is. Jo. André Ooyer, en gauw ja. terug naar uh, de zorgtaak. <laughs> uh, net zoals Mijno Remmers, Myno is het met Els en ja. uh, haar cliënten? De, Els heeft de witte jas aan, dus nou, als je de wijkverpleegkundige uh -oh. zoekt... We hebben er gevonden. Je bent nou herkenbaar, hoor. Met mijn witte jasje aan. Ja, precies. Ja, precies. Wacht, we lopen eventjes naar de keuken, want er is hier een doos bezorgd bij Frans. Frans is de cliënt, patiënt eigenlijk. Dit is van de week bezorgd, hè? Uh, dit is uh, ja vorige week. Ja, ja klopt. Ja. Maak het eens open, want het is werk. Kijk, dit is wat minister Schippers vanochtend bedoelde, hè? Ja, dit is inderdaad wat de minister bedoelde. Dat uh, de voorraad wat cliënten hebben. Dus uh, ja, meer dan ruim voldoende is, eigenlijk te veel is. En uh, zonde is dat dat uh, ja, inefficiënt is. Dus naar mijn idee uh, efficiënter kan. Want er is hier, hier staat voor ons een doos. Nou, dat is een gemiddeld kerstpakket, is kleiner. En maakt u het dus open. En dan ziet u hier, u hebt, dit hebt u van de week binnengekregen. Uh, vorige week uh, heb ik het weer binnengekregen. En ja, dat is een heel pakket terwijl je eigenlijk... Pleisters, wat zien we? En uh, uh, opvangzakken van urine... Uh, uh, onderleggers in bed om te uh, vermijden dat... Niet dat nee te geloven, dit is voldoende. kun je de hele wijk mee voorzien. Ja, precies. Dat, uh, dat is gewoon veel te veel voor één cliënt. Dus, uh, ja, kleinere porties, kleinere dozen, kleinere hoeveelheden... Dat werkt efficiënt. kan je een half ziekenhuis van voorzien van wat u hebt gekregen. Echt, dat is, bedoel, dozen vol met pleisters. Ja, klopt. Maar... Op zich denk ik dat dat ook... Misschien als de wond open blijft, maar daar weet Els meer van dan ik. Als de wond open zou blijven lang, dan heb je dus meerdere dingen per dag nodig om te verschonen. Maar normaal gesproken moet men gewoon weten, ook in het ziekenhuis... dat je, dat je dit zulke grote hoeveelheden niet nodig hebt. Dat kan een stuk minder. De minister heeft gelijk wat dat betreft. Ja, in, absoluut, ja. Ja, u bent verpleegkundige... Uh... U mag alle, alle voorbehouden... Wat zei nou er dus straks? Alle voorbehouden handelingen. Alle voorbehouden handelingen mag u doen? Juist, dat klopt. Wat betekent dat? Wat mag u nou doen wat een, wat een iemand uh, anders dat, niet mag? Uh, in opdracht van de, van de huisarts of van de, van de specialist in het ziekenhuis... dus de handelingen uh, die eigenlijk dan voorbehouden zijn aan een arts... Uh, in de thuissituatie uit mag... Noem eens doen. iets. Wat gaat u nou hier dadelijk doen? Een, een, een katheter inbrengen of een katheter verwisselen... of een katheter verwijderen. Of een uh, hoog uh, gecompliceerde wond uh, verzorgen, waar bijvoorbeeld een, uh, een, een pomp op zit... om te stimuleren dat die wond wat sneller, uh, sneller geneest. Maar u, u, is het nou... Want dat betekent dat u een duurdere verpleegkundige bent... dan de standaard thuiszorg, iemand die... Uh... ...poetst en ja. uh, steunkousen aantrekt. Ja. Want dat doet u ook. Dat, dat klopt, maar dat proberen we dan te combineren... ...zodat er zo uh, min mogelijk uh, medewerkers of thuiszorgmedewerkers... ...bij één en dezelfde cliënt hoeven te komen. Dus we maken combinaties van dat uh, alle handelingen... ...die in de thuissituatie moeten gebeuren... Nou. ...door zo min mogelijk mensen hoeven te uh, gebeuren. En dat is wat veel efficiënter is en wat geld... 18.000 euro per wijkverpleegkundige, zoals u. Ja, Blijkt precies. nu. Ja, precies. Dus dat, uh, en ook een stuk klantvriendelijker natuurlijk. denk ja. als uh, de, de klant uh, drie, vier verschillende medewerkers op een dag over de vloer krijgt. Om allemaal diverse. Die komt steunkousen doen, precies. de volgende ja. komt het douche doen. Ja, en de volgende komt om te poetsen. En... En de andere volgorde dan natuurlijk. Ja, precies. Staan met de steunkous onder de douche, dat is een beetje. Maar uh, u bent de cliënt. Ja. Voor u is het ook prettiger. Els komt, Els komt. Els nou, één komt. keer in de week. Eén uh, keer in de week. En dan, uh, uh, ik moet zeggen, de manier van werken van Els... Uh, is dat je eigenlijk heel veel rust krijgt. In die zin, uh, ze weet waar ze het over heeft, dat is punt 1. Ze ziet aan de klant hoe zenuwachtig dat hij is. Want je wordt uiteindelijk het ziekenhuis uitgestuurd... met een trauma van hier tot gunder. Omdat je niet weet, wat moet ik doen? Hè? Uh, je, je hebt in ene keer een, een slangetje uit je buik zitten. In, de, in mijn geval. Uh, je weet niet hoe je dat moet oplossen. Hoe je daarmee moet omgaan. Je, bent, je krijgt dat wel te horen. Maar ja, dat, dat, dan, dan ben je op zo'n moment ben je niet in staat... om dat allemaal op te nemen. Wat je in feite moet doen. En dan hebt u ook geen zin dat er drie, vier, vijf verschillende mensen... op verschillende momenten van de dag aanbellen hier? Ook dat, maar zij gaat dus uitleggen hoe het precies zit. En ze help je daarbij. Ze geeft dus een stuk geruststelling en vertrouwen... waardoor je dus ook als, als patiënt weer meer in balans komt... en van daaruit uiteindelijk sneller kunt uh, herstellen. Uh, wat gaat u nou doen? Er zitten veel te veel pleisters en kathederzakken. Dat, dat, kan, dat kan een half ziekenhuis... Maar, daar zitten er echt. Wat gaat u daar nou mee doen? Terugsturen? Nee, we sturen niks terug. Oh. We, we hebben een, uh, een, uh, een noodkast. Ah, kijk. En daar gaat onze, onze ongebruikte voorraad uh, in. En daar plukken we dus in een volgende situatie... plukken we daar weer uit die kast waar we nodig hebben... zodat het hergebruikt wordt. Els Meeuwissen met de witte jas aan. Kordaat met de kartonnen doos en de pleisters. Uh, ik, nou...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 Er wordt te veel verspild in de zorg. En verdachte gifgasaanval Tokio na 17 jaar gepakt. Exact half negen, goedemorgen. Ik ben door al Minister Schippers roept op tot een offensief tegen verspilling in de zorg. Ze wil onder meer de verspilling van medicijnen en verbandmiddelen tegengaan. Schippers.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 In Wassenaar is oud-politicus Jan Gmelig Meijling overleden. De VVD'er was staatssecretaris van defensie in het eerste kabinet Kok en schortte de opkomstplicht op. Daardoor worden jonge mannen sinds 1996 niet meer opgeroepen voor militaire dienst. Hij keerde niet terug in het tweede paarse kabinet, maar werd lobbyist voor defensiebedrijven. Jan Gmelig Meijling was al geruime tijd ziek. Hij is 76 jaar geworden.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 in the night。then I couldn't black cloth on my head。at that moment I thought to myself I'm going to die。13 mensen kwamen om honderden raakten gewond。 de nu opgepakte vrouw heeft bekend dat ze heeft geholpen bij het maken van het gas... maar ze zou toen niet hebben geweten wat ze precies aan het maken was. Voor de aanslag werd secteleider Shoko Asahara veroordeeld tot de doodstraf... maar hij zit nog altijd opgesloten. En ook 200 van zijn volgelingen zijn veroordeeld tot celstraffen. President Goodluck Jonathan van Nigeria... heeft drie dagen van nationale rouw aangekondigd... vanwege de vliegtuigcrash van gisteren er kwamen 153 mensen om... toen een passagiersvliegtuig in Lagos kort voor de landing neerstortte... Het vliegtuig kwam terecht op een druk bevolkte wijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel een scherpe bocht maakte voordat het crashte. Hoeveel mensen er op de grond zijn omgekomen is niet bekend. Hulpverleners hebben nog altijd moeite om bij de slachtoffers te komen. Correspondent Pauline Baks. Over het algemeen in legels van de mensen. En um, het probleem ook wat je gisteren zag is bij die vliegtuigen... dat er al meteen zo'n duizend mensen uh, daar omheen gingen staan om te kijken. Dus de hulpdiensten hadden heel veel moeite om bij het vlak te komen. In Rusland is zanger Eduard Kiel overleden. Zegt misschien niet zoveel. Hij werd twee jaar geleden een internationaal cultfiguur met een filmpje op YouTube. Kiel is dan ook beter bekend als de Trololo-man. Die bijnaam dankt hij aan een tekstloze versie van het liedje. Ik ben blij dat ik eindelijk naar huis mag. Kiel zingt daarin alleen fantasiewoorden, bijvoorbeeld het woord Trololo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. In de jaren 60 en 70 was hij in de hele Sovjet-Unie een bekende zanger. Vorige week raakte hij in coma na een beroerte. Hij werd 77 jaar. Dat was het nieuws nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Net als gisteren hebben we ook vandaag weer met een koud en nat weertype te maken. De komende dagen wordt het qua temperatuur wel aangenamer... Maar het blijft wisselvallig. Op dit moment is het overal bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied het land in. En het is nu zo'n 8 tot 11 graden. Vanochtend breidt de neerslag zich verder over het land uit en daarmee gaat het dus overal regenen. Ook vanmiddag zijn er eerst perioden met regen. En pas later in de middag wordt het vanuit het westen wat droger. En in het westen breekt mogelijk de zon nog even door. Het wordt vandaag slechts een graad of 12. De wind die is zwak tot matig, komt uit het noorden tot noordoosten en draait aan het einde van de dag naar noordwest. Nou vanavond en vannacht wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. Het wordt een frisse nacht, want de minima die komen rond de graad of vijf uit. Morgen, dinsdag, wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. In het binnenland is overdag kans op een enkel buitje. En het wordt morgen een stuk aangenamer, zo'n 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Door de regen staan er meer en langere files. En bij Amsterdam is er veel vertraging door een kraanwagen met pech... die een tijdje stond op de A10 de Ring Noord. Goede nieuws is dat die kraanwagen inmiddels is weggesleept. Tussen Kadoule en den Zeeburg. de tunnel staat nog wel 5 kilometer. De teller wijst nu 198 kilometer file aan. Wat langer zijn de files door de problemen bij Amsterdam op de A7... van Hoorn naar Zaandam, voor knooppunt Zaandam 7 kilometer. En dan aansluitend op de A8 richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein... 9. Kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij de Alfred Haarlem-Zuid 5 kilometer. Door werkzaamheden in het noorden op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolfga en Steenwijk-Noord 6 kilometer. En ook erg druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven... tussen Mooi-Gessel en Best langzaam rijden over 11 kilometer. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Zeggen en de Alfred wouwse Plantage staat 9 kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ga naar het tennis. In Parijs moet het vandaag de dag worden van Arantxa Rus. De Nederlandse tennisster komt in actie in de achtste finales van Roland Garros. Neemt het op tegen een etste. Kaya Kanepi, commentator Marcella Meskers, is in Parijs. Marcella, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe schat jij de kansen in voor Rus? Ja, ze staat uh, goed te spelen. Uh, ze speelt tegen Kaya Kanepi uit Estland. Nou, geen wereldberoemde naam. Wel een goede speelster. Staat toch uh, nummer 23 op de ranglijst. Ervaren speelster. Heeft ook alles uh, kwartfinales gehaald van uh, de Grand Slams. En... Uh, maar ja, het is geen Sharapova, het is geen Williams... het is geen Azarenka, het, het, het is niet een hele grote naam... en Rus staat goed te spelen. Het voordeel is dat deze Canepi hetzelfde type spel heeft... als die Gurkus, de Duitse, die ze in de vorige ronde klopte. Razano, de Franse, die ze weer in de tweede ronde klopte. Allemaal van die ja, hardslaande vrouwen met heel veel power. En mm. ja, Rus... Kan daar kennelijk tegenop. Dus ze heeft kansen. Alwel ja, Kanepje, denk ik, ja, 60, 40, net even iets meer kansen heeft, omdat ze gewoon meer ervaren is. Maar het is natuurlijk een mooie loting voor uh, ja, haar eerste vierde ronde in een Grand Slam. Ja, zeker. En ze moet lang wachten, hè, begrijp ik, voordat ze in actie komt vandaag. Speelt dat nog mee? Kan dat in je nadeel zijn? Dat je ja toch misschien je concentratie verliest? Nou ja, um... Misschien voor Carnepi hopen we dan maar. Want het is uh, inderdaad een hele lange zit, hoor. Want ze stond oorspronkelijk vierde partij op het koers Suzanne Lenglen. Maar omdat Berdy en Del Potro hun partij gisteren daar niet konden afmaken... Uh, gaan die daar vandaag verder. De wedstrijd is ertussen gepropt. Dus Rus is nu vijfde partij na 2,5 mannenpartij en een vrouwenpartij. Nou, dat, dat wordt pas zeven uur, half acht. Dus ik verwacht dat ze van uh, baan wordt gewisseld. Nou heeft Rus dat de laatste keer ook gedaan. En ze begon uh, ja, de laatste wedstrijd. Ze gewoon heel erg scherp. Dus misschien dat het meer een probleem is voor Kanepi. Rus is kalm, is een ki koele kikker. Die laat zich niet uh, van de wijs brengen, ook niet daardoor. Oké, okay. mocht ze de kwartfinale halen, wie treft ze dan? Hoe ver kan ze uiteindelijk komen, denk je? Nou, dan wordt het wel heel moeilijk. Want dan heeft ze echt de topfavoriete van dit moment. Maria Sharapova. Nou, die heeft nog nauwelijks games verloren in het toernooi. Die heeft van alle favorieten uh, het best gespeeld. Uh, die kan ook nummer één van de wereld worden... als ze hier ver gaat komen en de finale gaat uh, halen. Dus uh, dat wordt een heel moeilijk verhaal. Maar ja, kwartfinale Grand Slam, uh, dat zou fantastisch zijn voor Rus. Oké. Okay. Nog even naar gisteren. Bij de nummers één van de wereld vlogen er bijna uit. Hoe kon dat? Ja, het was uh, denk ik van de afgelopen jaren uh, misschien wel de mooiste Grand Slam dag... Um nou ja, van de laatste tien jaar eh, met de nummer één van de vrouw, Azarenka. Zij verloor van Sibylkova. Djokovic twee sets achter tegen de Italiaan Seppi. Moest 4 uur en 18 minuten knokken eh, om die Seppi uiteindelijk in vijf sets te verslaan. Federer had het moeilijk tegen een 21-jarige Belg. De lucky loser David Confin. Eh, die zegt dat Federer zijn grote idool is. Dat was een vermakelijke wedstrijd. Een mooie wedstrijd. Maar Federer verloor de eerste set. Had het heel erg moeilijk. Dus het was fantastisch tennis. Dan hadden we tussendoor hadden we eigenlijk als match of the day Del Potro-Berdi. We hadden Tsonga-Favrinka. Nou, die wedstrijden gingen ook tot het gaatje. Zijn niet afgespeeld, moeten vandaag verder. Mm. Dus kortom, het was uh, genieten gisteren. En uh, ja, laten we hopen vandaag ook. Ik hoor het al, jij hebt zitten genieten. Marcella Mesker vanuit Parijs, dank je voor nu. En later praat ik trouwens nog met Hugo Ekker, bondscoach van Jong Oranje, betrokken ook bij de begeleiding van Aranxia Rus. Aan hem de vraag hoe ver hij denkt dat Rus gaat komen in dit toernooi. Het is 11 minuten over half negen. Hulporganisatie Coordet Mensen in Nood stopt met de noodhulp in Haiti. Dat land werd uh, in 2010 getroffen door een zware aardbeving. Coordet heeft al het geld dat via Giro 555 is binnengekomen... inmiddels uitgegeven, zo laten ze weten. Andere Nederlandse hulporganisaties zijn voorlopig nog wel actief in Haiti. Farah Karimi van Oxfam Novib is uh, namens de samenwerkende hulporganisaties... voorzitter van die hele Haiti-actie. Mevrouw Karimi, goedemorgen. Goedemorgen. Koordheid stopt met de noodhulp, want het geld is op. Hoeveel geld is er nog wel over bij de andere organisaties? Nou, eigenlijk eh, hebben we al in onze jaarrapportage voor 2011 eh, bekendgemaakt. Eh, een paar weken geleden. dat, dat eh, in 2010 en 2011 alle die organisaties gezamenlijk. zo ongeveer 70 miljoen al hadden uitgegeven. Het totale bedrag was 111 miljoen. Dus dat was het bedrag wat het beschikbaar is voor, eh, voor dit jaar en de komende jaren. Ja, dus er is nog zo'n 20% over. Nou, dat was zo. Uh, ja, precies. Maar de, wij weten dat dat eigenlijk al uh, dit jaar. ...waar uh, uh, een substantiële aantal van de organisaties hun aandelen zullen besteden aan afronden. Um, nou stop, date, omdat het geld op is. Um, maar ik kan mij voorstellen dat er in Haiti nog wel hulp nodig is. Ja, ik hoorde, het maakt ook bekend, en dat zullen ook die andere organisaties uh, doen, maakt bekend dat dat natuurlijk zij met hun eigen middelen, met uh, um, uh, middelen die zij bijvoorbeeld van de Europese Unie ontvangen of van uh, uh, Wereldbank proberen te krijgen, dat ze met andere middelen wel in Haiti blijven ja. doorgaan. Dus, ja. Uh, want, het is wat, niet zo dat het werk stopt. Oké, okay. want hoe, hoe, in hoeverre is dat nog nodig? Ik begreep dat um, er nog steeds sprake is van, van noodhulp... Uh, in sommige situaties in Haiti. Uh, klopt dat? Nou, we waren al overgestapt van noodhulp naar wederopbouwactiviteiten. Uh, in 2010 was ongeveer 70% van onze activiteiten... gezamenlijk gericht op noodhulp. In 2011 was het al uh, bijna 10% geworden. Dus wij waren al heel snel overgestapt naar... Uh, wederopbouw en structurele hulp. Want we moeten zich voorstellen... dat Haiti is een van de armste landen ter wereld. Dat was zo voor de aardbeving. En helaas is het nog steeds het geval. Dat betekent dat er dan activiteiten... rondom structurele hulp nodig zullen blijven. En dat zullen ook de organisaties blijven doen. Ja, een moeilijke situatie hè, om dat land op te bouwen. U geeft het zelf al aan. Het was een van de armste landen ter wereld. Um, gaat het u snel genoeg? Uh, gaat het... Naar Bench. Nou, helaas uh, moeten wij bekennen, niet. Ik bedoel, die uh, aardbeving was natuurlijk echt een enorme catastrofe. Uh, nog een keer in herinnering roepen, meer dan 220.000 mensen zijn doodgegaan. 300.000 mensen gewond geraakt. We hebben daarna ook uh, in oktober 2010 die uh, cholera-epidemie gehad. In 2011 die onrusten rondom die presidentsverkiezingen. Nou, dat alles bij elkaar helpt natuurlijk niet. En dat maakt alleen de situatie moeilijker en ingewikkelder. wel. Vraag Karimi van Oxfam Noviv namens de samenwerkende hulporganisaties vanochtend bij ons. Dank u wel. Graag gedaan. En straks in het Radio 1 journaal. Wat staat direct uit te wachten bij Venerbatje? De man die het kan weten, spreek ik zo dadelijk, Pierre van Hooydonk. Eerst naar Jolanda van der Velden. 200 kilometer file staat er nog Lara. Veel vertraging, langere files door de regens. Vooral ook goed te merken op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Langzaam rijden stilstand tussen Barneveld en Alfred bunschoten over zo'n 15 kilometer. Uh, A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koemplein nog 9 kilometer. De file op de A10 zelf die begint wat minder te worden. Bij Schellingwouden nog 4 kilometer. Op de A20 gouden richting Hoek van Holland staat bij Maasluis 3 kilometer. Zijn auto's stil komen te staan. Bij Maasluis is nu de dicht. Dit is het LOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Het is uh, kwart voor negen. We gaan er weer naar Mino Remmers en Mino. Jou en jouw uh, gast Els en haar cliënten gehoord hebben vanochtend. Er wordt veel gesproken over bezuinigen. Maar ja, misschien moet je soms eerst uitgeven hè, om daarna te kunnen besparen. Ja, dat blijkt eigenlijk wel. Ja, ondertussen is Els druk bezig met Frans, de pondverzorging. Dank ja. je wel, Els. Even de handen was dat hoort erbij. Ga ik even ondertussen naar onderzoeker Egbert van der Meer van BMC Advies Management. Het blijkt, blijkt dat dat enorm besparend kan zijn, ondanks het feit dat Els hier achter mij nu druk in de weer een duurdere verpleegkundige is. Ja, nou dat klopt wel. We hebben dus uh, niet alleen naar Els gekeken, maar uh, landelijk. Hè. Er zijn op dit moment zo'n 350 uh, wijkverpleegkundigen die op deze manier uh, werken uh, werkzaam. En wat we dan vinden, als we alles bij elkaar optellen... is dat zij uh, natuurlijk eerst uh, ook zelf kosten maakt. En daarvan komen we uit op uh, gemiddeld genomen zo'n 51.000 euro per jaar. Maar daar staan allerlei besparingen tegenover. En die besparingen zijn ongeveer 69.000 euro. Dus daarmee komen we uiteindelijk op een, uh, een besparing uit, uit netto... die dan op 18.000 euro per wijkverpleegkundige uitkomt. Hoe komt het dat dat, dat, dat geld bespaart? Als, als, els, als hoofdverpleegkundige, Eigenlijk zij mag alle handelingen doen. Um, waarom is dat uiteindelijk toch goedkoper? Ja, dat komt omdat uh, zij uh, elders kosten bespaart. Uh, wat we vinden is dat 84% van de besparingen in de zogenaamde tweede lijn zit. He, dat is dus eigenlijk waar uh, mensen naar doorverwijzen. De tweede lijn is ziekenhuizen, daar zit ongeveer 21%. Uh, en een grote brok zit in de verplegingen en verzorgingshuizen. Daar zit 41% van de besparingen. Dus dat betekent gewoon dat er mensen langer thuis wonen. En dat er daarmee kosten worden bespaard in die intramurale uh, uh, instellingen. Wacht eventjes. Dus omdat Els alle handelingen mag doen, een duurdere verpleegkundige is... maar ook niet te beroerd is om met een doekje over een vies plekje te gaan... en ook nog een goed gesprek kan voeren... Is het voor die cliënt prettiger? Kan die langer thuis wonen? En dat bespaart enorm veel, omdat ze dan dus niet in zo'n veel duurder verpleeghuis hoeven. Ja, en wat we dus ook niet pleiten is dat er allemaal duurdere verpleegkundigen komen. Wat we zeggen is dat je aan de voorkant een uh, hoog gekwalificeerde verpleegkundige moet hebben... die een aantal dingen van de voorkant oplost en daar goede diagnoses stelt... zodat dan vervolgens ook goede vaststellingen komen... en dat er dan op een uh, en daarachter ook gewoon weer doelmatig wordt geleverd. Maar aan die voorkant, dat stuk is op een gegeven moment gewoon eigenlijk weggesneden. En dat is iets wat wel blijkbaar een hele belangrijke waarde uh, levert. Het is een soort van voorportaal naar de zorg. En dat heeft een ontzettende hefboomwerking naar alles wat erachter zit. Dat is, nu zijn weer in Feyenoord, maar werkt dit ook bijvoorbeeld in uh, de, de Randstad, de, de grotere wijken? Uh... Ja, dat klopt. Hè? Dus het programma is inderdaad ook veel breder dan uh, alleen hier in Feyenoord. Sterker nog, het is gericht voor 75% op allerlei aandacht, aandachtswijken in Nederland. Um, en het blijkt dat daar op een soortgelijke manier... inderdaad besparingen voor cliënten worden uh, gerealiseerd. Exact de verschillen daarvan zijn uh, niet duidelijk. Maar we vinden in al die gevallen weer soortgelijke opbrengsten. En grappig genoeg eigenlijk vooral verschillen in de kostenniveaus... die daarbij komen. Dus er uiteindelijk per, per locatie verschillende opbrengsten nog wel. Maar uiteindelijk komt er dus op gemiddeld genomen uh, 18.000 euro uit. Ja, 18.000 euro besparingen, omdat iemand gewoon heel goed kan zien... Welke zorg er precies uh, nodig is? Uh, de resultaten, het, het loopt nu twee jaar. Het project gaat nog even door. Uh, is daar ook geld voor om dit, om dit voor te zetten? Nou, dat uh, was er tot nu toe wel. Maar nu is er wel een, uh, een uh, punt wat moet worden opgelost. Uh, het programma loopt het eind dit jaar, 31 december, dan is het geld van dit programma in principe uh, op. Uh, er is wel al geadviseerd dat de mensen die nu werkzaam zijn als wijkverleegkundigen... daarin moeten kunnen doorgaan. Maar de discussie waar dat precies gaat en uit welk potje dat moet komen... dat moet nog wel gevoerd worden. Ja, maar ik heb vanmorgen... U hebt, hem, u hebt er ook gehoord, de minister. Ja, ja, ja. En volgens mij had ze er toch wel zin in. Ja. En, en hoorde, ze, hoorde ik tussen de regels door uh, het ook wel. Want de minister heeft inmiddels ook de resultaten. Vanochtend praat ze erover. Volgens mij wil ze dit wel voortzetten, als ik het zo hoor. Ja, volgens mij ook. Dat hebben we goed gehoord. Maar nog helemaal samen... Minister Schippers wil uh, dit project in ieder geval landelijk. Dus uh, daar hoort hij vast nog meer over. Tien voor negen. Winkels als Mediamarkt dan. Scheren, Foppen en Blok hopen deze dagen dat de consument even niet op de kleintjes let. Afgelopen jaren hebben bewezen dat veel Nederlanders vlak voor een EK of WK een nieuwe televisie kopen. Nou, Zo'n opwerper kan de detailhandel wel gebruiken. Verslaggever Jeroen Schutteijzer in een grote elektronica -zaak in Amsterdam buiten Veldert. Misschien op breed maar nee. Vier punten op rij van Berdig. 4-4. Het is wel altijd mooi, zo'n groot scherm. Jeroen Blank van BCC. Jullie zitten als elektronica sector wel te wachten hè, op zo'n toernooi. Nou, zo'n toernooi is natuurlijk altijd een extra hoogtepunt. Toch wel een reden om het weer even extra in het zonlicht te zetten. Want jullie hebben wel wat positiefs nodig. Nou, het is geen uh, geheim, denk ik, dat het uh, moeizaam uh, is. De afgelopen jaren eigenlijk. En, uh, dus daarom, wij leven altijd toe naar een, uh, een voetbalevenement. En willen mensen het steeds groter? Een paar jaar geleden vonden mensen 32 inch al uh, groot. Maar tegenwoordig is uh, 42 inch is toch wel een beetje de norm uh, geworden. Nou, dan praat je dus over ruim uh, wat is het, 120 centimeter. Dus dat zijn toch wel hele uh, forse uh, tv's. Hoeveel extra tv's hoopt u nou te verkopen deze weken? Nou, wij hopen dat we toch een beetje het succes van 2008 en 2010 uh, kunnen herhalen. Hè, dus uh, in, de, in de regel worden in dit soort jaren worden toch, wel, nou, toch wel 10, 15 procent meer tv's verkocht... dan in jaren waarin er geen evenement is. Goedemiddag. Goedemiddag. Koopt u ook speciaal een nieuwe televisie nee. voor? Nee. nee, ik koop gewoon dat ik 3D wil hebben. Aha, Ik ben een beetje een televisiefrik. Dus, uh... Nederlands al. Ik ben de enige van de familie thuis die thuis is die naar kijkt. Dat is ook saai hè? Voor nee u? hoor, helemaal niet. Kan ik ook, ook niet gestoord worden. U zei tegen uw man van kom, nog even snel een nieuwe televisie. Ja. Nou, u kiest nog een televisie met een bescheiden maat, want voor in de winkel daar, daar staan van die, van die lellen. Ja, dat klopt, maar dat past niet op onze muur. En dan moet ik uh, volgens mij ergens achter in de slaapkamer gaan zitten om het goed te kunnen bekijken. Dus dit is net een mooi maatje voor ons. Steeds meer mensen vragen ook om smart tv. Wat is dat? Nou, smart tv is zeg maar, de mogelijkheid om, om internet te bekijken op je tv. Dat is, per fabrikant is het wel vaak verschillend wat je dan kan. Maar bij elke merk uh, kan je wel uh, uitzending gemis bijvoorbeeld bekijken. Dus dan kan je nog eens rustig terugkijken wat je hebt gemist, uh, ook op je eigen tv. Dus hoef je niet op je computer of op je tablet uh, te doen. Tijdens de Olympische Spelen straks, zijn er ook tal van mogelijkheden? Nou, wat ik begrijp is dat de NOS zelf uh, met, een, uh, met een app komt... waarbij je dus niet alleen uh, afhankelijk bent van wat er op uh, Nederland 1 wordt uitgezonden... maar dat je gewoon kan kiezen welke sport jij wil kijken. En dan kan je zelf kiezen dat jij liever naar speerwerpen kijkt... in plaats van bijvoorbeeld hardlopen. Nou, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Moet je een bril op, hè? Ja. Voor de 3D-tv... Dus dit is de toekomst, meneer Blank? Dit is de toekomst. Ja, absoluut. We zien iemand die aan het, aan het vis is. Nou, de, de vis die springt uh, letterlijk uh, op je af. Willen wij nou het NOS-journaal met die verschrikkelijke beelden uit Syrië... willen we dat in 3D zien? Gaat dat ervan komen? Dat gaat er wel van komen. Maar dit je moet een... zelf altijd de keuze maken of je gewoon 2D of 3D uh, kijkt. Dit is gezellig picknicken in het bos met een kampvuur, ja... ja. Daar wil ik wel bij zitten, ja, nou, dat, ja. dat, dat is wat ik zeg. Het, is het, het, het allerleukste is om, uh, om films te kijken in 3D. Dan ga je er helemaal voor zitten. Maar de assistent houdt zijn vlag omlaag en die bal is toch volledig over de lijn. Kan ik met 3D beter zien of die bal nou net de lijn is gepasseerd? Ja, dat kan je nog net iets beter zien. Zeker dus wat, ik, wat ik zeg in herhalingen, dan komen de, de beelden echt uh, heel goed uh, tot zijn weg. Dan kan je nog net weer... Uh, ja, die discussie gaan winnen van je vrienden, van was hij nou wel of niet net over de lijn? Ja, ja. zo'n nieuwe televisie is natuurlijk echt noodzakelijk voor een EK. Door een bijdrage van Jeroen Schutijzer vanuit een elektronica-zaak in Amsterdam. Zeven minuten voor negen, blijf bij het voetbal, want Dirk Kuyt verhuist na het EK naar Istanbul. International tekende gisteren een contract voor drie jaar bij het Turkse Venebadje. Kuit is de tweede Nederlander die bij Veenabadje gaat spelen. Pierre van Hoordonk was zo'n tien jaar geleden de eerste. Meneer Van Hoordonk, goeiemorgen. Goedemorgen. Heeft u Kuit even gewezen op Veenabadje? Nee, nee, nee. Nee, nee dat, uh, ik geloof niet dat dat nodig was. Toen ik negen uh, jaar geleden daar naartoe ging, toen was het uh, voor, voor mij en denk ik voor heel Nederland een, een veel onbekendere club dan dat het nu is. En uh, ja, de club is. is uh, wat populairder geworden. Dus ik denk niet dat ik uh, ervoor nodig was om direct te overtuigen daar naartoe te gaan. Oké, okay. had u hulp niet nodig? Snapt u de keus van kaart voor Venobadje? Ja, dat begrijp ik wel. Uh, allereerst uh, kan, kan je daar uh, op 31 jaar een, een driejarig contract tekenen. Nou, dat dat uh, gebeurt niet overal. Uh -huh. En daarnaast zijn de financiën in het Turkse voetbal. Uh, ja, die zijn van die naart, dat het voor een speler als Kuit... een mooie stap is om van Liverpool daar naartoe te gaan. omdat ja. dat speelt natuurlijk ook mee. Ja, dat, nou was Venerbarz natuurlijk onlangs betrokken... bij een groot omkoopschandaal. Ik kan me voorstellen dat dat de club en het voetbal in Turkije... wel veranderd heeft. Wat, wat merkt u daarvan? Nou, dat heeft uh, het Turkse voetbal wel een, een, een, een heel groot litteken gegeven. Dat, dat, uh, dat klopt helemaal. en Ja, dat... dat uh, dat zweeft nog steeds een beetje boven, boven Turkije. Mm. Er is nog steeds geen echte uitspraak gedaan. Uh, de president, toenmalig president, die zit nog steeds uh, in hechtenis. Dus ja, dat, dat, dat blijft nog steeds, uh, nog steeds een beetje wazig. Wat zou Kuit daarvan kunnen merken als die gaat? Ja, daarvan niks meer, denk ik. Of het nou. moet nog steeds aan de hand zijn. Maar <lacht> ik kan me niet voorstellen dat hij daar iets van gaat merken. Nee, het, het zou niet toch consequenties kunnen hebben voor Fenerbahçe? Ja, nou ja, dat wel, ja. ja. Uh, maar ja, daar, daar wacht iedereen nu al een hele tijd op en, en er is nog steeds niets gebeurd. En, ja, ik, ik zelf denk dat er toch nog wel iets gaat komen. Dus ik, uh, ik ben benieuwd uh, ja, of dat ook gevolgen heeft voor het uh, Europese avontuur uh, van Venebatsje. Ja, want daarom is Kaart ook naar Venebatsje gegaan. Nou ja, dat, nee, daarom. dat is een van de redenen die hij uh, ook genoemd heeft. Ja. Ja, nou, laten we hopen dat het niet tegenvalt voor hem dan. Uh, u was heel populair in uh, Istanbul. Wat moet Kai doen om dat ook te worden? Veel scoren? Ja, veel, ja het is daar heel makkelijk. Je moet, uh, <laughs> je, moet, je, ja, je moet veel scoren. En dan, uh, als, je, als dat ook nog eens gepaard gaat met de resultaten van het helftal, dan, uh, ja, dan kom je er daar heel goed op te staan. En, en krijg je ontzettend veel, veel krediet en is het leven. Uh, uh, echt geweldig. En, en doe je dat niet, dan, dan, wordt het, en dan gaan de, zijn de prestaties uh, slecht of matig. Dan uh, kom je ook uh, zwaarder onder vuur te liggen dan, uh, dan ergens anders. Ja, dat zijn weer de andere kanten van het voetbal. Pierre van Hooydonk, dank voor nu. Heel graag gedaan. Het is terecht dat de reiskostenvergoeding volledig wordt belast. Ik denk niet dat dit een goede manier van aanpakken is. Het kan ergens anders vandaan worden gehaald. Wouter Bos die heeft ooit zijn zonnebril gedeclareerd. Waarom mag ik dan een kilometer niet declareren? Het nieuws van de dag: een prikkelende stelling, een gast in de studio. De lasten worden heel erg sterk neergelegd bij gewone hardwerkende mensen. En uw mening die telt. Dit zijn wel hele gemakzuchtige bezuinigingen. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1.